En volgende week woensdag in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Nederlandse bloementelers in Afrika en Zuid-Amerika... beloven minder pesticiden te gebruiken en personeel beter te betalen. Door het overmatige gebruik van gif en water in landen als Colombia, Kenia en Ethiopië... komt de voedselproductie in gevaar. De 600 Nederlandse telers ondertekenen vandaag een akkoord om dat te verbeteren. Milieuorganisaties vinden de afspraken niet ver genoeg gaan. Er moeten nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers in het westen van het land komen. Ook moet de opvang de komende jaren beter worden gespreid over Nederland... zegt de bestuursvoorzitter van het COA. Hij wil ook dat asielzoekers uit veilige landen als Algerije en Marokko... op een aparte plek worden opgevangen. De meeste mensen in Nederland gaan nog altijd dood aan kanker. Het gaat om een derde van alle 153.000 sterfgevallen, meldt het CBS. In voorgaande jaren was dat ook het geval... Mannen sterven vaker aan kanker dan vrouwen. In het noordoosten van Duitsland zijn vier dorpen ontruimd als gevolg van een grote bosbrand. Het blussen gaat lastig omdat het vuur is uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein waar nog veel munitie ligt. De honderden brandweerlieden moeten daarom op afstand blijven. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af en vooral in de noordelijke provincies is er een kleine kans op wat lichte regen. Elders blijft het droog, het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. weinig aan de hand deze ochtend op de A7 ten Dam is wel een ongeluk gebeurd tussen Wochtum en Purmerend Noord. 9 kilometer stilstaand verkeer, de linkerrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur.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 Zeggen, welkom en een hele goede middag hier bij ZFN Entertainment voor jou vanaf de tolweg 10 op die 106.9 104.5 en natuurlijk op de tv-krant hey, hey, Lekkere zomerse muziek, gaan we lekker draaien voor u en deze is van Dennis van Been. en daar hebben we het over, pak jij je koppen maar Ik was naïef en blind op, ik, en blind op dacht ik Dacht dat dit nooit gebeuren zou Totdat ik jou daar heb gezien Bij die anderen bovendien Zei ik zo vaak, ik hou van jou Wat was ik stom en dacht niet na Je had mijn geld, je maar raar Totdat ik wist dat jij zo loog Me zeker twintig keer bedroog Je had het heerlijk voor mekaar. Pak jij je kopen maar en ga maar naar die ander Daarna wil ik So you come to love me We gaan verder met uh, Tom Jones en Delilah. We zijn nog in de afwachting van Réal maar oh, We zijn de laatste nieuwe zin hier in de studio dadelijk aanwezig. Althans, als het goed gaat. Maybe I watched and went out of my mind. De straat en keek in het rond. Ik dacht toen aan jou, het moment waarop onze liefde ontstond. Ik voel nu de pijn. Waar zou jij nu zijn? Jij weet nog dat ik zonder jou. op de bank en kijk door het raam Ik blijf op je wachten, de deur zal altijd voor je openstaan Soms hoor ik je stem, dan droom ik van jou Toch vraag ik me altijd weer af, waar ben jij gebleven? 6.900, op de kabel. En natuurlijk ook op de TV-grond hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Blijf er lekker luisteren. Gaan we verder? En dat doen we met Wesley Klein. En uh, we hebben het over samen dansen. Everyday, everybody. U luistert naar Entertainment for You. Heel dicht tegen mij Is dat en dat allemaal vanaf de tolweg en uh, we gaan verder met uh, uh, ja, het et, et, si, si, uh, si is het et het zizi, het zizi, het het zizi, het zizi, het van het het het het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 Ne reviens pas, et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, dépassant t'endormis dans mes bras, que je n'aimerais jamais, et si tu n'existais pas?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 Le secret de la vie, le pourquoi? Simplement pour te créer Et pour te regarder Et si tu n'existes pas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 Let's see you, next is the pa, en dat allemaal van, uh, yeah, yeah, ja, Joe, uh, Joe, Joe, Joe Dawson, Dawson, ja, zo is het. Ja, er wordt gelijk hier achter me gepraat, door, door de telefoon tegenwoordig. Nou ja, we gaan in ieder geval een nummer drie van de Mavericks, en voel uh, is hard. Is Said to me, Don't fall in love so easily. But then she walked in. Tesselstrom van Peter Marnier en we gaan lekker verder met uh, ja, een hele lekkere gouden oude van uh, Diana Russi en de Supremes. En ze hebben het over baby-love. Ik heb je niet gevraagd, wil jij nog bij me zijn? Ik heb alleen gezegd, je bent uit mijn gedachten Ga naar die andere toe, je doet mijn hart zo pijn Pak maar je spullen en verdwijn nu uit mijn leven Geen verwijn, want jij hebt toch gekozen voor dit leven. Nu wil je terug naar mij, maar het is echt voorbij. Je denkt toch niet dat ik dit kan vergeten, ik heb je niet gepraat of jij op mij wil wachten. Ik heb je niet gepraat, wil jij nog bij me zijn. Ik heb alleen. Je je bent uit mijn gedachten Ga naar die andere toe, je doet mijn hart zo pijn. Pak maar je spullen en verdwijn uit je leven Doe je zin en laat mij dan toch weer rust Wat jij zou nog wel denken, waarom heb ik dit gedaan? Het is voorbij, onze liefde is gedaan Mee. het was de laatste keer, en wil je naar die man dan ga je gang maar, ik heb een nieuw begin, met jou had toch geen zin, dus jij kan nu vertrekken. En uh, ja, ik heb je niet gevraagd. En uh, ja, zo dadelijk gaan we dus eventjes bellen met uh, Jan Koevoet en Petra Verzinders. En we uh, hebben een nieuwe single uitgebracht. En de zon schijnt alle dagen. Dus daar gaan we het eventjes heel eventjes over hebben zo direct. Maar eerst nog even een ander plaatje. Wat is het weer gezellig hè, Fred Hij. En dat zeker. Peret en Borkietel. Correquito riquito como tú, You're que no sabes en la jura. Correquito riquito como tú, yo. yo sé más que tú. Yo, stick no, no, no. a one, a one, stick a one, spy. Ha, ha, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, O O, O, O eh, eh, O eh, eh, eh, Yo soy yo, cantante. Yo, soy yo, poeta. Soy el más querido. Soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones. Y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto. We Tú, que hay no otra la uh con como tú yo sé een que en como tú que hay no y la como tú, yo sé más que que tú como tú hey no sabes la ho por que tú como tú juntos más que que tú que tú que tú y que tú un bo ik requito como tú hey y más que tú y más que tú y más que tú que tú y que tú y como tú no la ho... como tú? Yo, más que tú yo sé más que todo sé más que nadie no? sé más que tú y que tú y que tú y que tú como no ho... tú como tú yo sé más que tú, ¿Porque no? ¿Porque tú? Zo, en dat Mas was je dan. Borekito. We gaan okay, no uit de oude that doos. That en gezongen door Ferret. Hier bij CFM 106.904.5 op de kabel. En uh, we hebben zoals beloofd iemand uh, ja, via de telefoon in de uitzending. En dat is uh, momenteel Petra en natuurlijk Jan Koelvoet. En ze zijn samen onderweg in de auto. naar de optreden denk ik. Heel goedavond. Goedenavond. Goede ja, Ja, ja, ja, ja ne, nog net. <laughs> Nog, net, hè? Nog net. Hey, jullie zijn onderweg naar een optreden, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Wij hebben vanmiddag al een uh, heel mooi optreden gehad, en uh, vanavond uh, hebben we weer een optreden. En dat, uh, dat is open podium of een besloten feestje? Nou, vanavond is het uh, voor Stichting uh, Happiness. Oké. Okay. En uh, dat is voor gehandicapten. Ja. Dus uh, ja, dat is altijd wel uh, heel leuk om uh, dat ook uh, te mogen doen. Ja, inderdaad. Ja. Dat is, uh, ja, dat is altijd wel plezierig. Ja, tuurlijk. Okay. Hey, en, ja, eigenlijk een, een zomers uh, ja, nummer uh, hebben jullie uitgebracht. Hè? Ja, de zon je... schijnt alle dagen. Ja, de zon schijnt alle dagen. En uh, nu helemaal natuurlijk. Ja. Ja, dus, uh, <laughs> het komt er goed uit. Ja, het is uh, een perfecte timing, moet ik zeggen. Ja, daarom. Hey, hoe, gaat het, uh, hoe gaat het met jullie zelf? Ja, met mij gaat het heel goed. Ja, en Jan ook? Ja, het gaat uh, prima. We hebben uh, gewoon hele leuke optredens vanmiddag ook gehad in Vlaardingen. Ja. En vanavond altijd uh, heel dankbaar ook om uh, te mogen optreden voor uh, ja, een stichting die, de, die opkomt voor de belangen van uh, ja, uh, kinderen, geestelijke gehandicapten Die dus uh, ja, gewoon hele mooie dingen doen. Ja. En, uh, en ik heb jaar... verstandelijk beperkte ja inderdaad ja. dan een paar jaren en dat is gewoon heel mooi maar goed we hebben daarnaast nog uh, hele mooie opleidingen dus best uh, best heel druk in uh, in die zomermaanden en uh, uh, ook bijvoorbeeld uh, 17 juni en een, uh, 27 juli 17 juni staan wij in uh, ja de Nijmeegse vierdaagse ja mooi, uh, mooi. Ook altijd heel heel gezellig en ja. uh, 27, 27 juli dan staan we in Rozenland, vrouwenhof met uh, ja uh, mooi wat die tijd en de uh, ja, een festival met uh, ja, Corrie zoals uh, Corrie Konings en... Frank uh, en Mirella. Ja, ja uh, ook bekende inderdaad. Een hele ja. bekende, groot dat ja. is Ria Valk en uh, nou... Uh, ja. ja, heel leuk. Ja, dus er komen aardig er komen wat artiesten inderdaad. Dus dat ja. is de moeite waard. Jazeker, dat ja. is uh, altijd heel gezellig natuurlijk, hè? Ja, dat, uh, nou ja, daar, daar, gaat het, daar gaat het eigenlijk om, toch? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk uh, <coughs> ja, artiesten die, dus, uh, ja, goed binnen vanuit de hobby gewoon, dus, uh, gewoon lekker zingen en liedjes maken. Dus wel ja, liedjes gewoon. Zelf? Ja, en plezier maken, Jan, toch? Wat? Pardon? Ik zeg, en plezier maken plezier maken en het is niet zo dat wij dus uh, in Ahoi, het zou mooi zijn trouwens Peter, oh, dat zou helemaal leuk zijn Ahoi, <laughs> maar we doen hele leuke dingen we gaan met een, uh, met uh, met, de gaan we met uh, twee bussen uh, ja, fans enzovoorts Dan gaan we dus uh, in de regio, gaan we de kroeg langs ja. we gaan op 2.30 uh, geweest vorig jaar uh, met een bus ook en een hotel daar gezongen, we doen alleen maar erg leuke dingen ja, nou daar, uh, ja, daar sluit ik maar bij aan uh, Jan dat, uh, ja. Ja, dat vind ik prettig. En zeker met dit weer, dat moet helemaal goed komen. Ja, het was ook uh, goed haring- en bierfeesten. En, ja. Uh, ja, het was best, best warm, maar het was echt heel gezellig. Ja, ja en, hier, uh, hier tikt de meter in ieder geval 35 graden aan, is antwoord. Dus. Ja, kijk eens aan. Ja. En dat, uh, Want, dat in de volle zon natuurlijk? Ja, zeker. Het is gewoon heel warm, maar ja. uh, goed, uh, we gaan niet klagen. Uh, nee, zo is het. Kan, wat mij betreft mag het best iets minder zijn. Maar uh, we schrijven dus, uh, de dus zon schijnt wel op waar Nou goed dan. Ja. Uh, Laat hem schijnen om. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, het ziet er in ieder geval goed uit nog de komende week dus. Ja, zeker. En uh, daarom blijven we hem ook uh, zingen deze week, hè? Ja, ja, want uh, ja, het is eigenlijk de eerste keer dat ik jullie samen treffen. hè? Ja, zeker. Ja, ja want ja, uh, dan, dan, dan heb ik uh, of alleen Petra en, en uh, of alleen Jan. Ja, en nu heb ik jullie maar... eindelijk een keer samen. Nou, toch leuk ja alleen uh, gewoon, gewoon uh, van de week ook veel trainers, maar woensdag gaan we niet zingen, hoor. dan houden uh, we gewoon lekker vrij gewoon eventjes lekker uh, een vrijdag ja de halve finale de dames hè de ja ja ja ja ja ja ja ja dan moeten we ook in de gaten houden inderdaad <laughs> even hey, jullie, ja. die mannen <laughs> <laughs> ja we hebben niet kunnen kijken dat straks ...omdat we dus uh, gewoon uh, ja goed weg waren en uh, onderweg waren dus uh, maar woensdag uh, ja. ja, ik heb zelf, uh, ik sta voor de klas, uh, ik heb ook een uh, diplomentreiking uh, woensdagmiddag en uh, ook s'avonds, maar uh, ik ga het uh, gewoon lekker combineren. Zo is het. Maak er in ieder geval een prettige dag van. En uh, ja, staat er nog iets leuks op de agenda uh, qua, qua grote podia, uh, Jan? Nee, nee, nee, dat, dat, doen we, dat doen we niet. Dat ah. loopt <laughs> toch wel hè? Ja. ja, ja, ja je je, je kunt het, het altijd proberen natuurlijk. Hè. Misschien uh, word je altijd eens een keer uitgenodigd op uh, uh, het Jordaanfestival of iets dergelijks. Uh, nou, dat zou helemaal fantastisch zijn, toch? Ja. Maar ja, zoals uh, we net al zeiden, 17 juni, uh, of juli, sorry, natuurlijk in Nijmegen en 27 ja. juli uh, ja, bij ons uh, in Roosendaal. Ja. En dat is allemaal te volgen ook op, uh, op jullie site of via de Facebook? Ja, via de Facebook uh, is dat uh, allemaal te volgen, ja. Ah, oké. Okay. Ik denk dat we hem eventjes lekker gaan draaien voor, de, voor het nieuws van uh, 6 uur. En dan uh, wens ik jullie nog uh, heel veel plezier samen daar. Ja, dank dankjewel. En vanavond en een uh, heel goed weekend natuurlijk. Ja. ja, een hele fijne, warme avond. en. Uh, ja. goed, dankjewel voor de promotie en uh, jullie wel draaien. Ja, graag gedaan uh, Jan en uh, Petra ja. natuurlijk. Ja. ja, en nog heel veel succes met jullie programma verder. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Hey. En dan komt al een voor. Antwoord. Ja, daar kijken we zeker naar uit. Ja? Oké. Okay, Oké. Okay, hey, goed weekend. Doetjes. Ja, doe, doe, doe Doei. Doei. Hoi. Hoi. Hoi hoi.